Amen. Yeah. Oh <laughs> Als je nog toe gaat doen dat werd gemaakt, dan is het dunne Jack Vingerbalk nog een periode relatie. Dag heer, hij is slechts 22 jaar en heeft nog een hele toekomst voor je hoek. Als hij zo normaal gaat geweest zijn, dan twijfel ik nog wel een beetje aan.